Wout Schreurs met het NWS-journaal. Groot-Brittannië heeft het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Daarbij wordt direct rekening gehouden met de nieuwe aanslag. Eerder vanavond eiste terreurgroep IS de aanslag op van vanmorgen in het Londense metrostation Parsons Green. De politie is al de hele dag bezig met een klopjacht op de dader. Maar een verdachte is nog niet opgepakt. Britse veiligheidsdiensten hebben iemand geïdentificeerd die waarschijnlijk een emmer met een explosief heeft achtergelaten. Meld Sky News. Bij de explosie raakten 29 mensen licht gewond. In Amerika is een blanke oud politieman vrijgesproken van moord op een zwarte man. Er schoot hij schoot die zes jaar geleden dood tijdens een achtervolging in St. Louis. Volgens de rechter schoot de agent uit zelfverdediging. De vrijspraak leidde meteen tot een demonstratie van een paar honderd mensen in het centrum van St. Louis. Door de aanhoudende droogte in Kenia leiden steeds meer mensen daar honger. Volgens UNICEF zijn al bijna 370.000 kinderen onder voet. Dat zijn er 30.000 meer dan in februari. De droogte is het ergst in het noorden van Kenia. Daar zijn de oogsten mislukt. In het gebied zijn twee op de drie kinderen onder voet. Basisschoolleraren krijgen volgend jaar al een salarisverhoging... waarmee een bedrag is gemoeid van 270 miljoen euro. Haagse bronnen bevestigen aan de NOS dat de vier partijen... die onderhandelen over een nieuw kabinet hiermee hebben ingestemd. Verder gaan Nederlanders er volgend jaar 0,6 op vooruit. Blijkt uit de miljoenennota, die opnieuw voor Prinsjesdag is uitgelekt... en dit keer in handen is van de Telegraaf. In de Eredivisie heeft AZ de uitwedstrijd tegen Sparta gewonnen. Het werd 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Wout Wegworst. Die miste eerder twee keer een penalty. Door de overwinning stijgt AZ naar de tweede plek. Het weer: en bui ook opklaringen. Vannacht wordt het met een graad of vijf fris. Morgen buien, zo'n 15 graden. Maar zondag iets droger, meer zon en een graadje warmer. En dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. no good him.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 It's never Just right. Toen much chit to me. van Zandvoort En ineens zag ik je lopen en ik dacht Was meteen ondersteboven en jij jongen. de hoek, hoek. En we liepen samen verder en ik dacht hoe hoe was er bijna ineens zo goed hoe bij elkaar en ik weet niet wat ik doe doe hoe zijn we hier?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 al het nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht: Oe, oe. Als er vijand en ik zo. I think so Ooh.